Het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben op schokkende wijze gefaald in de zaak van een baby die bij een operatie onherstelbare schade opliep. Baby Jelmer liep in 2007 bij een darmoperatie een hersenbeschadiging op. En daardoor is het jongetje zwaar, verstandelijk en lichamelijk gehandicapt. Na de operatie negeerde het ziekenhuis signalen van ouders over de kritieke situatie van Jelmer. Volgens ombudsman Meijer is de opstelling van het UMCG Kill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 De anti-regeringsdemonstranten in Rusland... worden betaald door buitenlandse partijen. Wermeer Poetin zei dat bij het begin van de jaarlijkse tv-show... waarin hij live vragen van burgers beantwoord. De eerste vragen gingen over de fraude bij de parlementsverkiezingen... en de demonstraties die daarop volgden. Volgens Poetin wil het buitenland Rusland destabiliseren. Bij de verkiezingen op 4 december haalde Poetins partij... Verenigd Rusland maar net een meerderheid. Hij bestrijdt dat er op grote schaal is gefraudeerd. De uitslag weerspiegelt de wil van het volk, zei hij. Bij de presidentsverkiezingen in maart wil hij videocamera's in de stembureaus toelaten. Want de oppositie zegt altijd dat er gefraudeerd wordt, zei hij. De liveshow met Poetin zal naar verwachting meer dan vier uur duren. De Nederlandse de NMA, heeft veertien malafide handelaren in huizen beboet. Ze kregen in totaal voor 6,3 miljoen euro aan boetes opgelegd. De handelaren dupeerden jarenlang mensen die op executieveilingen hun huis moesten verkopen, zegt de NMA. Ze krijgen die boete omdat de handelaren de prijs voor bijvoorbeeld een woonhuis... op de executieveiling kunstmatig laag hielden... om er tijdens een heimelijke naveiling aan te kunnen verdienen. En daarmee verdiende het kartel tienduizenden euro's per verkocht huis. Tussen 2000 en 2009 werden op die manier ongeveer 2000 huizenbezitters in Nederland gedupeerd. De NMA verwacht dat er de komende tijd meer handelaren worden beboet. Een onderzoek naar meer handelaren loopt nog. Dan het weer nog: bewolkt en buien, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 7 graden. Morgen onstuimig en nat en een graad of 6. ANUW verkeersinformatie. De files van de Ochtendspits lossen nu vrij snel op. Een paar uitzonderingen. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat bij Hoogmade nog 5 kilometer file. De A15 van Nijmegen naar Gorkum. daar waren vanmorgen flinke problemen bij knooppunt Gorkum. Nou, die zijn wel opgelost, maar er staat nog wel een pluk file. Tussen knooppunt Deil en de afrit Leerdam, 6 kilometer. De A16 van Breda naar Rotterdam bij de Van Brienenoordbrug, 5 na een ongeluk. De weg is vrij, file lost op. De A28, Zwolle richting Utrecht bij Amersfoort, 4 kilometer. En de A50, Arnhem richting Os, voor knooppunt Ewijk 5 kilometer.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 Kijk op 22 december half 9 naar Nederland 1. Blue van VGZ. Vanaf 77 euro. Sluit nu af op blue.nl. Dit is Radio 1. Kaero. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Waarom rollen medisch specialisten zo vaak ruziend over straat? Welke term, zoekterm, hebt u het meest gebruikt afgelopen jaar? Google komt met zijn eigen jaaroverzicht. De inwoners van het Nieuw-Zeelandse Christchurch zijn bijna een jaar na de aardbeving... nog steeds bezig het met het emotioneel verwerken van die ramp. 16 funerals in 3 weken. Very tough. En de ochtendumeur van Henk Spaan, het is bijna 7 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Crisis in het VU Medisch Centrum. Specialisten van het ziekenhuis waarschuwen dat het helemaal misgaat... op de intensive care afdeling van dat ziekenhuis. Slechte communicatie, adviezen die worden genegeerd, conflicterend gedrag. De verwijten vliegen over en weer. Het VU Medisch Centrum is bepaald niet het eerste ziekenhuis... waar de sfeer grondig is verziekt. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam, het medisch spectrum Twente... Het Radboud in Nijmegen. Het is nog maar een kleine greep uit de lijst van ziekenhuizen... waar specialisten ruziend over straat rollen. En de vraag is, waarom gaat het zo vaak mis tussen hoogopgeleide... weldenkende medisch specialisten. Marcel Wanrooy is gespecialiseerd in conflictbegeleiding... en heeft al heel wat ziekenhuizen van binnen gezien. Niet als patiënt, maar juist om de interne branden te blussen. En hij is verbonden aan het adviesbureau GITP. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe vaak wordt u gemiddeld ingehuurd? Nou, een paar keer per jaar. Dat klinkt niet veel. Nou, als je het over de afgelopen vijf jaar bekijkt, dan uh, is dat uh, toch een aanzienlijk aantal. Dus er is veel glazen in ziekenhuizen? Dat is denk ik geen uh, nieuws. Nee, ja, goed. Daar gaan we zo meteen over praten. Eerst even het nieuws van vandaag, namelijk het hele scherpe oordeel van de ombudsman... over uh, de artsen die uh, baby Jelmer in Groningen hebben behandeld... en vooral het gedrag van het ziekenhuis en van de inspectie... daarna toen de ouders achter de waarheid probeerden te komen. Heeft dat ook te maken met die cultuur waarover we zo meteen gaan praten? Nou, het laat in ieder geval wel zien dat uh, medisch specialisten... in een uh, enorme hoge drukpan uh, werken. Waarin ze in een soort glazen huis zitten. En ook de kritiek hè, van, van, uh, van uiteraard uh, journalistiek ouders... maar tot aan de ombudsman toe, daar hebben ze wel mee te maken. Ja, een reden te meer om meteen openheid van zaken te geven... en je eigen fouten toe te geven, zou ik zeggen. Ja, nou dan komt u op een uh, belangrijk punt. Uh, medisch specialisten, zoals heel veel top, top, uh, professionals, die hebben natuurlijk een, ten eerste een beroepscode. Uh, ze hebben ook een gewoonte om... Uh, uh, snel uh, heel, heel, heel kritisch zijn op hun eigen vak. Uh, ze hebben daarmee ook in hun beroepscultuur natuurlijk de gewoonte... om sterk uh, te letten op uh, kritische momenten bij, bij hunzelf. Ja, hun maar haar... kennelijk niet als die kritiek van buiten komt. Ja, dat is, dat is een, een, een, een belangrijk punt natuurlijk, heeft u gelijk in. Uh, ze zijn uiterst kritisch, maar zelfkritiek is, is lastig. Waarom? En dat komt omdat ze onder hoge druk staan... Ja, maar er zijn wel meer vakken waar mensen onder hele hoge druk staan. En die kunnen toch kritisch naar zichzelf kijken. Ja, maar medische specialisten moeten in hun vak natuurlijk een stuk vertrouwen uitstalen. Uh, ze moeten ook uh, met een enorm hoge druk omgaan, patiëntenzorg. En het punt is, is kijk, er is net een onderzoek geweest bijvoorbeeld. Hè? Ik weet niet of je het kent van, een paar weken geleden kwam de naar aanleiding van die affaire stapel. kwam naar buiten dat een, een kwart van de medische specialisten voor zwerend hoogleraren betreft in uh, de UMC's dat die ook met uh, burn-out verschijnselen te maken hebben. Ja. Die druk is gigantisch hoog. Ja. Daarmee legitimeer ik niet dat ze geen openheid van zaken geven. In nee. dat op zich heeft hij voorkomen gelijk. Maar, ja. maar, maar dat speelt wel mee. Goed. En ze, ze, ze zijn geneigd om sterke kritisch te zijn. Zoals gezegd naar nou, zichzelf. De vraag is of ze ook heel veel waardering voor anderen kunnen opbrengen. Wat bedoelt u daarmee? Nou, de, de specialisten zijn... In hun overleg wat ze hebben met elkaar en in de samenwerking die ze met elkaar hebben, ja. uh, zijn ze ook kritisch naar hun vakbroeders. Ja. Uh, men schermt zich dus wat sneller af in de eigen vak, deel, in de eigen deelspecialisme. Hm. Goed, het beeld uh, bestond eerder al dat artsen toch heel erg op hun voetstuk staan, hun eigen fouten ja. het liefst toch onder de tafel houden. Ja. Uh, en het niet leuk vinden om daarop te worden aangesproken. Heeft dat ook iets te maken met um, die crisis in dat VU-medisch centrum? Want hoe vaak is het eigenlijk voorgekomen dat artsen zeggen... ik wil niet meer op de intensive care afdeling terechtkomen... van het ziekenhuis waar ik zelf werk? Nou, ik kan op dat specifieke geval kan ik niet uh, diep ingaan... want ik heb alleen informatie uit de pers daarover. Um... Maar hebt u eerder meegemaakt dat artsen publiekelijk... Zeggen, ik wil niet meer terechtkomen op mijn eigen intensive care afdeling? Nee, voor zover ik dat weet niet. Dus dat is een hele ernstige situatie? Ik kan nogmaals, daar kan ik niet goed over oordelen. Kan maar het zo... feit dat een arts dat zegt, vindt u dat geen ernstige situatie? Nogmaals, ik begrijp uw vraag heel goed. Ik kan daar niet over oordelen, want het is, is een situatie... waar ik alleen over, uit de pers informatie over heb gekregen. Ja. Um, Als klopt wat in de pers staat, is het dan een ernstige situatie? Zo'n situatie is natuurlijk ernstig, uiteraard. Ja. En ik herken ook dat er binnen die uh, samenwerking tussen medische specialisten, dat er in zijn algemeenheid soms sprake is van animositeit. Dat er ook competitiedruk is. Ja, want de, dat de, de, ook... de vraag is wat is nou de, de onderliggende oorzaak bij dit type uh, conflicten. Want je wat? zou zeggen, het zijn allemaal hoogopgeleide mensen, die hebben ja. eigen, allemaal hun eigen vakgebied. Over het algemeen zouden die vakgebieden nog op elkaar moeten aansluiten ook. Tenminste, ja. dat, als patiënt zou je hopen dat het zo werkt in ja. ieder geval. En dan blijkt dat in de praktijk dus niet zo te, ga te gaan. En waarom rollen al die specialisten dan hoogopgeleid, weldenkend, welbespraak met elkaar over straat? Waarom is dat? Verschillende oorzaken. Ten eerste, zoals gezegd, ze leven onder grote druk. Uh, er is angst voor fouten. Dat is begrijpelijk. Uh, iedereen maakt fouten, maar binnen een ziekenhuis is dat meteen vaak ernstig. Zeker op een intensive care, gaat het over leven en dood. Daar komt het tweede punt bij. Steeds meer deelspecialisten moeten samenwerken. Uh, dat kost moeite om over de muren van je eigen vakgebied heen te kijken. Want de een denkt het beter te weten dan de ander? Ja, men cultiveert uiteraard iets van hun eigen specialisme. Men wil graag de beste zijn op het eigen vakgebied. En dat is niet een recept voordat men ook veel waardering voor anderen kan opbrengen. Uh, dat speelt mee. Dat belemmert inderdaad de communicatie. Dat levert enige competentie, competitie op. En ook enige competentiestrijd. Ja. Men wil graag erg goed zijn in het eigen vakgebied. Dat is men ook. Men, doet af, men is erg gericht op prestige. Is er en... iets van een rangorde? Ja, er is zeker een rangorde. En wie binnen de, de deelspecialismus is, is, is de beste bolleboos... die heeft meestal het hoogste woord. Die krijgt ook vertegenwoordigende functies binnen het ziekenhuis. En daar zit ook wel een probleem. Want overleg moet plaatsvinden tussen verschillende specialismes. Maar wie wordt naar voren geschoven... dat is vaak de beste uh, corifee op het eigen vakgebied. Ja. Dat is niet degene die graag ook bereid is om in de breedte te denken... en over al die specialismes heen te kijken. Nee, die vertegenwoordigt heel graag zijn eigen specialisme. En dat zet de conflictstof wat extra aan. Ja. Plus inderdaad de wat meer bovengemiddelde neiging van artsen en topspecialisten... om, eh, om erkenning verlegen te zitten, om inderdaad eh, vertrouwen naar buiten uit te stralen... maar ook iets van de eigen onzekerheid te maskeren. Ja. Goed, dan wordt u ingehuurd bij een ziekenhuis. Laten we een willekeurig voorbeeld nemen. Een ziekenhuis waar een bepaalde afdeling niet functioneert... en waar patiënten nodeloos ook komen te overlijden... doordat er geen communicatie is tussen de verschillende eh, specialisten. Wat gaat u dan doen? De communicatie herstellen, dat is het eerste. Als ja. dat nog mogelijk is. En hoe doet u dat dan? Ik ga met verschillende partijen ga ik eerst spreken. Allemaal ja. apart. Ja. En dan zegt u? En dan beoordeel ik of er een basis is voor verdere samenwerking. Als ik het voel heb dat men inderdaad nog wil investeren in de samenwerking... dan zorg ik dat op passende wijze partijen bij elkaar gebracht worden... En hoe, uh, hoe gaat dat dan? Net als kinderen die elkaar een hand moeten geven, sorry moeten zeggen en dan weer om de tafel een gebakje gaan eten of zo? Was het maar zo makkelijk. <laughs> uh, dat hangt er vanaf. <kwijnt> Meestal is het een, een, een gespannen situatie. Dus uh, dit is een iets te rooskleurig beeld van de situatie. Ja. Laten we vooropstellen dat men inderdaad wil investeren. Ja. En dat gaat eraan vooraf. Is dat niet zo, dan moet je zoeken naar manieren om uit elkaar te gaan. Ja. Uh, maar laten we vooropstellen dat die intentie er is... Hmm. dan kan dat uh, of een hele gelade sfeer zijn... dat kan een heel conflictueuze sfeer zijn... dat zijn heftige gesprekken die daar moeten worden gevoerd... soms één op één, ja. soms met meerdere betrokkenen bij elkaar. Ja. Goed. En, dat is... uh, en het komt dus ook dat, dat er geen uh, werkbare situatie meer mogelijk is... en dat er geen, dus geen, geen redder meer aan is aan de situatie... en dan moeten er dus mensen weg? Uh, dat kan. Dat kan... komt voor. Ja. Als u nou hoort dat een, uh, een intensief care niet meer functioneert... Uh, is dat dan een ernstig genoeg situatie om te ja. kunnen constateren dat je dat met overleg niet meer goed krijgt? Ja, dat is in ieder geval een aanname die ik niet uh, kan bevestigen of de intensive care niet goed functioneert. Het wordt dat zijn opnieuw, Ja, precies. Maar dat zijn opnieuw de berichten uit de pers. Vind ik ja. lastig om uh, objectief ben u al ingehuurd te zijn? dat wel eigenlijk, door het ziekenhuis? Nee. Ah, dus dat is maar... niet de reden waarom u er zo met de slot op de mond overpraakt. Nee, dat is gewoon een algemene beroepscode. Dat hoort bij mijn vak om daar uh, met vertrouwelijke informatie goed om te gaan. Ja. ja, goed. Nou, het is afwachten hoe dat daar afloopt. In ieder geval komt het veel vaker voor. En u hebt de achterliggende oorzaken geschetst. Marcel Van uh, wa, Marcel Wandroy, moet ik zeggen. Uh, die is specialist conflictbegeleiding. Uh, dat had u al begrepen. En hij werkt voor adviesbureau C uh, GITP. Nou zeg ik het goed, hè? U zegt het goed. Hartelijk dank. Dank u wel. New Zealanders have woken to a tragedy unfolding in the great city of Christchurch. De that die de Canterbury-region at 10 tot 1 heeft de deur en deur en op een schaal In anderhalf jaar tijd wordt de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch... getroffen door drie grote aardbevingen en duizenden naschokken. Hoe overleeft een stad zo'n ramp? Christchurch, vandaag is de dag je Deze week in Karo, Goedemorgen Nederland. Christchurch, after the shock. Iedereen in Christchurch heeft door de aardbevingen tien maanden geleden iets verloren. In het ergste geval familie, vrienden of collega's. Maar ook het verlies van werk of huis moet je verwerken. En hoe doe je dat? Vraag staat centraal in de reportage van Petra van Ashter van vandaag. Oud-KRO-journalist en sinds 2,5 jaar inwoner van Christchurch. Op basisschool Beckenham oefenen de kinderen van groep 7 voor hun eindejaarsvoorstelling... Er is veel gebeurd het afgelopen schooljaar. Maar één dag zal leerkracht Megan Harris nooit vergeten. Het was een regenachtige dag, vertelt ze. Bij elke naschok viel het hele veld waar ze zich verzameld hadden naar beneden. De kinderen waren ontroostbaar. Ze voelden zich machteloos omdat ze niet gerust kon stellen no amount of consoling was really making a difference and that was the hardest thing to accept and it wasn't until children saw faces of their parents that then there was a sense of relief so as a teacher you were quite powerless because you couldn't say to them that it was okay. Op hetzelfde moment stort in het centrum van de stad het gebouw in van de plaatselijke televisiezender ctv rob Cope williams is daar verslaggever hij verliest in één klap 16 collega's. He only can say is devastating the whole building collapsed and there was a fire and that was I think the worst thing was if they could have got to the people they may have been It was één grote verwoesting zegt hij. De brand was het ergste. Niemand kon er meer uit. In drie weken moesten ze zestien collega's begraven. Standing in the middle of the street, watching the building come down and hearing the screams, you can't, you can't imagine. 16 funerals in three weeks, very tough. Billy, the light switch, honey. Sit there. There's a thing with three, and then there's one. Just do the one, and it should turn them on. Christchurch maakt in een half jaar twee aardbevingen mee. Bij de laatste in februari verliest Megan Harris zelf haar huis. De school is weken dicht en veel kinderen zijn getraumatiseerd. Hoe pak je dan de draad weer op? We had a lot, a lot of meetings. There was um, grief and trauma counseling that the ministry provided. And it was funny because after September we were told not To talk about it really with the Bij de eerste beving in september vorig jaar kregen ze het advies om het er met de kinderen niet te veel over te hebben, legt ze uit. This time they it a lot. And I maar deze keer zeiden de trauma dat ze het juist uitgebreid moesten behandelen met de kinderen. Dus hebben ze veel gepraat, getekend en geschreven. En dat was volgens haar heel goed, ook voor de leerkrachten. ...express it and, and cope that way. And I think as teachers that helped us too. Nice, nice. That's much better. Good morning, CTV Mainland Press. Experience speaking. Hi. Voor CTV komt er snel hulp. Piers Smulders, directeur van de plaatselijke krant Mainland Press biedt meteen zijn redactieruimte aan als een nieuwe werkruimte voor het getroffen televisiestation. In het begin hebben we gewoon gezegd, jullie kunnen onze, onze kantoor en onze, onze um, staffroom gebruiken voor um, meetings. Um, en in het begin wisten ze niet eens wie het niet had overleefd. Dus het was het eerste paar dagen was het echt zo van, nou we, we, komen, we komen hier naartoe, we komen bij En dat was natuurlijk heel somber en heel moeilijk. Verslaggever en presentator, Rob Cope Williams, zegt dat tijdens de eerste vergadering na de ramp er precies genoeg mensen rondom de tafel zaten om weer opnieuw te kunnen beginnen. We hebben één persoon die een journalist is. We hebben twee mensen die camera's zijn. We hebben één editor. We hebben één persoon die een transmissie kan doen. God geeft ons één van alles wat we nodig hebben om weer weg te gaan. En we hebben... Five, four, three, two, one. Cue. Coming up tonight on CTV News, an international trauma expert visits Christchurch. The Christchurch City Council has spent their newly adopted infrastructure rebuild. We've called ourselves the Recovery Channel because that's exactly what we are. We, we're letting people know. Ze noemen zichzelf nu Recovery Channel, zegt hij. Door alles wat ze hebben meegemaakt, wordt CTV nu in Christchurch door veel mensen gezien als het symbool van de wederopbouw. To, ...to be out there and uh, leading. There was a lot of sleeplessness and some, some grumpiness. They've been amazing. De kinderen hadden last van slaapgebrek en waren prikkelbaar, zegt leerkracht Megan Harris. Maar nu gaat het weer goed met ze. other than that, they seem very, very settled. Oh well, I guess we'll be going to Fiji without you. Ja, u denkt, het is stil op de radio. Dat dachten wij ook. We hebben een probleem met de computer waar de reportage uitkomt. Dat heet bij ons Dalet. Dat is het systeem. En uh, dat loopt wel eens vast. En dat is nu dus ook het uh, geval. In ieder geval kan ik u zeggen uh, dat uh, morgen het laatste deel te horen zal zijn... van uh, deze uh, reportageserie over de uh, aardbeving in Christchurch, Nieuw-Zeeland. Tien maanden geleden. Excuus voor. Uh, de onvolkomendheden, maar uh, het loopt allemaal vast. We kunnen dus uh, verder weinig meer doen... behalve dan meteen doorgaan naar het laatste onderwerp... Uh, dat wij voor u in petto hebben. En dat gaat over de euro, de hypotheekrenteaftrek en de FNV. Want dat waren namelijk de onderwerpen... waar kranten en nieuwsprogramma's het afgelopen jaar... heel veel aandacht aan hebben besteed. Maar toch, we krijgen er geen genoeg van, blijkt. Want op Google hebben we het afgelopen jaar het meest gezocht... op deze termen als het gaat om het economisch nieuws. Mark Jans, goedemorgen. Goedemorgen Sven. Fijn dat u zo snel beschikbaar bent. U bent natuurlijk, van... ik had op tijd ingeweld. Ja. Geen problemen met de computer bij Google dus. Het gaat helemaal goed. Heel goed, u bent van Google Benelux. Uh, vandaag Go. hebben jullie de Zeitgeist-lijsten gepubliceerd. Ik noemde het net al, de top drie um, van de uh, lijst van het economisch nieuws. Wat staat er verder in de top 10 eigenlijk? Uh, nou, onder andere de recessie natuurlijk. Uh, het woord van het jaar zo'n beetje. Uh, maar ook onderwerpen als het pensioenakkoord, de schuldencrisis... Uh, Victor Muller en Saab staan er allebei in, in de top 10 van economische termen. Uh, maar denk ook uh, iets dichter op de consument uh, aan de Blackberry storing... ...die ervoor zorgde dat uh, tal van consumenten hun Blackberry niet konden gebruiken dagenlang. Ja, juist. En is, dit, bedoel, is, het, is de economie ook uh, het onderwerp dat het meest gegoogeld is? Um, nou, het onderwerp dat het meest gegoogeld is, de, de top 5 zal ik je geven... ...die bestaat uit Facebook, YouTube, Hives, online en Google. Uh, maar wat je wel ziet is dat het economisch getij heel veel invloed heeft op het zoekgedrag. Om je een ander voorbeeld te geven, uh, vakanties. Zagen we vroeger dat er meer gezocht werd op de wat nee, duurdere vakanties. Uh, denk aan uh, Spanje, Griekenland, maar ook Bali of New York. Dit jaar zie je dat het wat dichter bij huis blijft. Uh, we zien dat Walibi goed scoort, uh, maar ook de wat goedkopere luchtvaartmaatschappijen... bijvoorbeeld Ryanair Eindhoven doet het ontzettend goed. Uh, maar kijk ook naar termen als weekendje weg aanbiedingen. Dus je ziet uh, dit jaar wat minder de dure vakanties uh, naar de verre bestemmingen... maar men zoekt wat dichter bij huis op de wat goedkopere aanbiedingen. Juist. En uh, de, de traditionele uh, hits, zal ik maar zeggen, zoals romantiek, celebrities... Die doen het uitstekend. Eigenlijk, je, je ziet dat uh, mensen in Nederland, onze gebruikers, sociale dieren zijn. Want ze zijn geïnteresseerd in de grote momenten van het leven. Dus huwelijken, het uh, overlijden van mensen uh, en mooie en bekende mensen. Um, ik kan een paar voorbeelden noemen. Uh, romantiek. Uh, wat dit ontzettend goed gedaan heeft dit jaar is het huwelijk van William en Kate. En uh, ook het uh, huwelijk van Jan Smit. Um, maar ook uh, ja, scheidingen wordt ook veel opgezocht. Uh, denk aan Kim Kardashian uh, uit de Verenigde Staten is een uh, bekende zoekterm. Uh, maar als je kijkt in algemene zin naar celebrities, uh, dan zie je dat... Als er iets in het nieuws is over, ik noem maar wat, Justin Bieber... Uh, we direct zien uh, dat uh, alles omhoog schiet. Uh, het gerucht dat Justin Bieber kaal zal zijn <laughs> aan het begin van het jaar... Uh, zorgde voor een enorme boost in het zoekgedrag rondom uh, Justin Bieber. Ja, hebt u zelf ja. ook gegoogeld toen? Dacht u ook even kijken of die kaal is? Um, ik uh, zeg eerlijk, ik heb ook even gekeken, maar het schijnt <laughs> dat hij al zijn haar nog heeft. Okay. <laughs> et, et, ja, wat je verder ziet is dat uh, mooie vrouwen het nog steeds goed doen. Uh, wat opvallend is, is bijvoorbeeld dat er uh, meer gezocht werd op Pippa Middleton dan op Kate Middleton. Ja. Um, uh, en uh, wat we verder hebben gezien is dat hier in Nederland, wat dichter bij huis, dat Britt Dekker enorm, uh, uh, enorm vaak op haar gezocht is. Goed. Uh, kunnen we nog iets uh, afleiden over onszelf uh, afrondend uit, uh, uit dit uh, lijstje? Uh, nou, uh, wat kan zij? Uh, sociale netwerken en mensen uh, is iedereen enorm in geïnteresseerd. En wat je verder ziet is dat uh, ja, men in de regio ook heel erg kijkt naar het regionale nieuws. Uh, de aardbeving uh, werd enorm veel opgezocht in uh, Gelderland. Uh, ja. Maar uh, Mauro werd het meest opgezocht in de provincie Limburg, waar hij uh, nog steeds woonachtig is. Dus je ziet dat uh, mensen het dicht bij zichzelf houden. Juist, dat is dan de conclusie. Ik dank je zeer, Mark Jansen van Google uh, Benalux. Wij hebben intussen de computers weer aan de Praat gekregen, de stofjassen met de soldeerbouten zijn weer vertrokken, en we kunnen dus gaan luisteren naar Shelby Lynn. hier is ze. Nou, dat zeg ik dan wel. Niet <laughs> optimistisch geloof ik. Didn't you call me? Daar is ze. Ik ben all night long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 Sitting around. Why didn't you call me? SHELBY LYNN, WHY DIDN'T YOU CALL ME? Haar konden we in ieder geval uit de computer krijgen. Eens kijken of dat inmiddels ook weer geldt voor Henk Spaan met het ochtendhumeur. Bij ons staat de thermostaat van de verwarming op 20 graden. Zodra die temperatuur is bereikt, houdt de ketel op met stoken. Mijn vrouw vindt 20 graden ruim voldoende. Voor mij is het te koud... Op gezette tijden loop ik naar beneden om de temperatuur op 21,5 of zelfs 22 graden te zetten. In het schermpje links verschijnt het symbool van een vlammetje. De ketel slaat weer aan. Al snel zullen de radiatoren van lauw heet worden. Althans, de radiatoren die aanstaan. Ik heb gemerkt dat mijn vrouw die 20 graden welletjes vindt, sommige radiatoren dichtdraait. Die draai ik dan weer open. Intussen gaat zij achter me om naar beneden... om de thermostaatknop terug te zetten op 20. Vroeger. Ja, vroeger. Toen de bloemen nog op de ramen stonden, hadden wij een kolenkachel. We mochten maar op twee boterhammen beleg... de bovenste twee van de stapel. Een ijsje kregen we alleen met Sint-Jutemus... en limonade lengden we aan met kraanwater... S'morgens om half acht por de vader de kachel op. Hij schudde de bak met smelende kooltjes heen en weer en zette de schuif open. Verse zuurstof deed het vuur achter de mica-ruitjes van de kolenhaard opvlammen. Dan gooide vader de kolen die er nog in de kit zaten op de kachel. Zo noemden we dat. Kolen op de kachel gooien. Ik kleedde me aan voor de kachel, want in de rest van het huis was het steenkoud. Jongen, ga jij eens kolen scheppen, zei mijn vader. Trillend van angst moest ik door het donkere trappenhuis naar de fietsenboks waar het kolenhok was. Soms viel je van de trap en brak je een been of een arm. Vraag maar aan de stiefmoeder van Kruimeltje. Daaraan moet ik wel eens denken als mijn vrouw en ik door het huis sluipen om de thermostaat hoger te draaien of lager te zetten. Dat is Henk Spaan, met excuses voor alle technische problemen. Excuses aan de Nederlandse belastingbetaler, de co van de Nederlandse publieke omroep. En dat brengt ons vanzelf bij, <lacht> bij Prem <lacht> Goedemorgen, Prem. <lacht> Sven, heb jij morgen wel uitzending? Ja, zeker. Jij niet dan? Uh, nee, want wij gaan onze zendtijd morgen opofferen voor uh, de commissie Deetman. Die presenteert morgen het rapport. Daar zouden jullie mee beginnen. En vervolgens dacht ik dat in de cent tijd zo doorgaan. Ja, maar, maar goed, wij zijn er uit tot half elf. Dus we zijn er wel bij aan het einde van de uitzending. En ik geloof dat dan inderdaad de commissie Deetman aan de slag gaat. Met een persconferentie. Ja, dus uh, Sven, dit is voor mij de laatste dag van de week. En wat leuk is, luisteraars, de enige man die mij de mond letterlijk en figuurlijk snoert, en ik doe het ook nog vrijwillig dat hij mij de mond snoert, die is mijn gast. Want luisteraars, vanaf 1 januari 2012 verandert er heel veel uh, in, in tandartsenland. En mijn tandarts Rob Kok, uh, ik zat op de stoel bij hem en toen zat hij te klagen over wat hij allemaal moet leren. En hij is al zo lang tandarts en dat die minister denkt dat het allemaal gaat veranderen. dus we hebben de Nederlandse zorg we hebben de beste tandarts, misschien wel van Nederland, Rob Kok. En we hebben ook nog iemand van de Nederlandse Patiënten-Consumentenfederatie over de veranderingen voor de tandarts. Maar uh, de laatste keer dat ik hem zag, had mm. hij volgens mij nog een prachtig gebit. En heeft in elk geval een tropische stem. Hier is Jan van de Putten met het laatste nieuws. Radio 1, het NOS-journaal. De inspectie voor de gezondheidszorg is het eens met de harde kritiek van de nationale ombudsman in de zaak van Baby Jelmer. Volgens de ombudsman heeft de inspectie met gebrek aan transparantie en professionaliteit een rapport over die zaak uitgebracht. Baby Jelmer raakte zwaar gehandicapt door fouten van het UMCG in Groningen. En op dat UMCG heeft Brennikmeijer ook zware kritiek. De werkloosheid is in november niet verder gestegen, meldt het CBS. In de voorgaande vier maanden nam de werkloosheid wel toe. De werkloosheid staat nu op 455.000, dat is 5,8 procent van de beroepsbevolking. De anti-regeringsdemonstranten in Rusland worden betaald door buitenlandse partijen. Premier Poetin zei dat in de jaarlijkse tv-show... waarin hij live vragen van burgers beantwoordt, De eerste vragen gingen over de fraude bij de parlementsverkiezingen... en de demonstraties die daarop volgden. En de Nederlandse mededingingsautoriteit, NMA, heeft 14 malafide huizenhandelaren beboet. Ze kregen voor 6,3 miljoen euro aan boetes. Omdat ze jarenlang mensen hebben gedupeerd. die gedwongen hun huis moesten verkopen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1 NTR. Rem Time. Rem Radakation. Vanaf 1 januari 2012 verandert er heel veel voor de tandartsen in Nederland. Gedwongen door VVD-minister Schippers, moeten ze gaan concurreren door middel van hun prijzen. Tandartsen worden verplicht om voor een behandeling eerst een prijsofferte aan de patiënt bekend te maken. En de minister schrijft ook nog voor hoe dat moet. Wat betekent deze vrije marktwerking voor patiënt en tandarts? Wat zijn precies de veranderingen en waarom? Denkt u, luisteraars, dat deze maatregelen zullen bijdragen aan lagere tandartskosten? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaartntr.nl... en de tweets kunnen naar hashtag Radio 1 Welkom bij Primtime. It's prim Rob Kok... Dit is het ideetje van Rien en Barbara. Uh, ik ben, je bent met tandarts. Je bent al 26 jaar lang uh, tandarts. Dit Jouw boor klinkt niet zo, hè? Nee, dit is uh, mijn waterkoker. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. Uh, je, Rob, je hebt een tandartsenpraktijk die ik altijd vrij modern vind. Je loopt vrij voor, uh, ver voorop. Ik ben een vervelende pas, uh, consument. Um, en toch, toen ik bij je lag... Uh, uh, toen, je, je bent pissig over die veranderingen. Kan je me uitleggen waarom? Nou... Pissig is misschien een, een wat uh, prem laat ik het zo zeggen. Uh, uh, mensen ze hebben in het algemeen angst voor veranderingen. Ja. Omdat ze die niet kennen. Ja. Ik ben er niet zozeer bang voor. Ik denk dat het heel goed is dat er wat gaat veranderen in Nederland. Het geeft alleen wel heel veel gedoe. Stemmingmakerij, media, uh, voor heel veel werk. Want die werken al door de week, ze, ze behandelen patiënten... Ze zijn met hun vak bezig. En ze moeten in hun vrije tijd, dus avonds en in het weekend... computerprogramma's gaan aanpassen, tarieven gaan maken. Ja, nou, dat Ja, nou, ik is was je... deze week bij jou. En toen zat je te klagen, want je was op zondag aan het werk. Zeker weten, ja. En toen uh, moest je een nieuw programma gaan downloaden om je tarieven te uh, vertellen. Ja, precies. Dus je, voor tandartsen is deze periode een soort uh, millennium-probleem. Ja. Want alles is geautomatiseerd. En ja, wij moeten nieuwe tarieven implementeren. We hebben computersoftware... Ja, dat moet allemaal aangepast worden. Dus ook de programmeurs uh, zijn volop aan de gang. Ja, en als je dan op zondag belt naar de Des daar is er niemand. Die is er niet, nee. Dus de helpdesks van die programma's zijn maandag tot en met vrijdag. Niet op zaterdag en zondag, als de tandartsadministratie uh, ja. doet. Ja, nou, goed, maar goed. En ik ben natuurlijk niet zo'n hele computerfreak. Uh, dus uh, ik, ik heb echt wel helpdesk nodig. Maar er zitten ook wel eens foutjes in programma's. Dat hoort ook. En dat, uh, die zijn ook op te lossen. Het gaat ook allemaal goed komen, want het is nog geen 1 januari. Ja, maar nu. En ik, ik zag dus ook het, de, de NOS gisteravond. Ja. Uh, ik denk, ja, leuk. Het is nog geen 1 januari. Dus het komt allemaal wel goed. En we hebben nog een hele mooie kerstvakantie. Maar waarom was je dan nou kwaad over dat bericht van de NOS? Trouwens, je, je wees me op een foto. Je zegt er zeg je 11.000 tandarts. Nee, naar nou mijn idee zijn er geen 11.000 tandartsen in Nederland. Hoeveel zijn dat er dan? Ik denk dat er een, uh, een 7.500 fulltime tandartsen in Nederland zijn. En met parttime erbij? 8.500? 8.500 en die zijn verdeeld over een 5.500 praktijken. Want niet iedereen werkt solitair, dus er zijn ook groepspraktijken. Aha, dus... dus ik noem dat alweer een beetje stemmingmakerij. Uh -huh. Er zijn gewoon geen... en, wat, en waarom was je dan kwaad over het bericht dat de tarieven nog niet hangen? Nou, die, kijk, de minister heeft destijds voorwaarden gesteld. En daar ben ik het zeker mee eens. Het is goed dat er iets gaat veranderen. Schep helderheid, duidelijkheid. Alleen, een van de voorwaarden was dat per 1 januari 2012 er tarieven zouden komen. Al of niet ja. in de wachtkamer of op een website. Ja, als je dan in december gaat roepen, er zijn nog geen tarieven. Ja, we hebben elk jaar de afgelopen 35 jaar, pas aan het eind van het jaar, <laughs> opgelegde tarieven gekregen. En die vermelden we altijd pas per 1 maar januari. Maar in jouw praktijk heb ik nergens tarieven zien staan. Dat klopt. Dat hoeft ook nog niet, want dit jaar zijn ze allemaal hetzelfde. Het zijn ja. uniforme particuliere tarieven. Dus ja. die heb ik niet hangen. Want die zijn algemeen bekend. Ja. En vanaf... Maar ga je vanaf 1 januari een nieuwe tarief hanteren? Zeker weten. Gaat het omlaag. Um, wat nee. luisteraars, ik zal u wat vertellen. Ik had dus uh, oude amalgaan quickvullingen <laughs> En Rob zegt al een aantal jaren tegen me: prem, je moet die vullingen gaan veranderen. Ik zeg: Rob, zo noem je erop. Uh, uh, uh, en toen was ik in maart in Suriname en toen uh, ging eentje lekker. Toen moest ik een wortelkanaalbehandeling krijgen. Dus toen heeft hij dit jaar al mijn Amalgaan-vullingen ver, uh, veranderd. Afgelopen week de laatste. Maar was het nou slim of moest ik het naar volgend jaar dat je tarieven lager zouden worden? Het is altijd goed om er heel snel vanaf <laughs> te zijn, prem. <laughs> maar ga je tarief omlaag, Rob? Uh, nee, want het hele leven wordt duurder. Uh, materialen worden duurder, de huur gaat omhoog, de technieken worden duurder. Dus de kwaliteit gaat omhoog. Ja, dan gaat ook de prijs misschien wat omhoog. Maar het is niet zo dat tarieven opeens gaan verdubbelen. Dat zijn, we hebben het over procenten en dat is elk jaar aan de gang. En nu opeens wordt daar de nadruk op gelegd. Mensen hebben het nu alleen nog maar over de prijs. Het gaat ook om de kwaliteit. Het zijn twee aspecten. En ik denk als je een goede prijs... Hebt. En je biedt daar ook iets voor. Maar wat is het voordeel voor ons dan van dit hele nieuwe ding? Voor de consument? Het voordeel is dat er gedifferentieerd kan gaan worden. Dus maar dat doe je toch nu al? Ja, ik wel. En dat doen heel veel collega's. Ja, ook dus mij. als je goede tandarts hebt, dan van het toch geen kwaad? Ik denk dat er ook helemaal geen veranderingen gaan plaatsvinden. Nou, weet je wat? Ik ga het vragen aan iemand die het kan weten. Natasja Weenbeek, woordvoerder van de Nederlandse Zorgautoriteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, nou, u, u hebt het gesprek gehoord. Wat zijn de, ver, wa, wat zijn de veranderingen en wat, wat verandert het voor mij de consument? Nou, wat in ieder geval uh, gaat veranderen is dat uh, we, we, we verwachten met dit experiment dat er een betere prijs-kwaliteitsverhouding zal ontstaan inderdaad in de mondzorg. Maar mevrouw Meenbik, dat... hoe bedoelt u prijs -kwaliteit? Kijk, ik vind Rob Kok een goede tand. Daarom heb ik hem ook uitgeroepen. Als hij een ja. foutje maakt, dan zeg ik zo de straal op de interesseerde prijs niet. Kan ik Amsterdam uit 600 andere tandartsen kiezen? Dus het, ja. hij, hij moet zijn werk goed doen en als hij het niet goed doet, dan gaat hij weg. Dus hoe gaat, waarom zal zijn werk beter worden als de prijs variabel is? Nou, als op het moment dat er meer concurrentie ontstaat tussen tandartsen, omdat ze bijvoorbeeld kunnen inderdaad verschillende prijzen, maar dus ook verschillende kwaliteit of service kunnen aanbieden, zal de consument kunnen gaan kiezen en wat een prikkel geeft voor tandartsen om te zorgen dat hun prijs-kwaliteitsverhouding goed blijft? Want zij willen natuurlijk niet hun klanten verliezen. Maar mevrouw Weenbik, ik check het even op, je bent begonnen in Amsterdam. Ja. Je zit in Amsterdam-West. Ik, ik woon in de Bell, maar ik kom naar je toe. Er komen mensen uit Friesland naar je toe, mensen uit Limburg. Dus het, het, hoe, je, je concurreert toch nu al met, met er, jouw goede namast. Er, er komen ook patiënten uit Spanje invliegen. Het is maar net of jij het vertrouwen hebt in iemand en of je daarvoor gaat. En als je daar tevreden over bent... Ik, als jij een ticket koopt vanuit Spanje, dan is dat niet goedkoop. Dus dat heeft niks met prijs te maken. Het heeft met kwaliteit te maken, met vertrouwen. Ja, dus je concurreert al op kwaliteit en vertrouwen. Dat is er al. Alleen, maar... alleen omdat... Uh, translucent te maken om dat duidelijk te maken da daar zit de crux denk ik het is voor een leek voor een consument lastig om te vergelijken ik denk dat dat het allermoeilijkste is. Is dat het mevrouw Weenbeek? Ja dat klopt inderdaad het is nu gewoon lastig om uh, precies te weten waar je op zou moeten vergelijken en straks worden in ieder geval een aantal dingen helder voor consumenten die weten in ieder geval welke prijzen er worden, ge worden gehanteerd. Mm -hmm. Die kunnen de prijzen dus ook vergelijken tussen de verschillende tandartsen waardoor je ook bijvoorbeeld voor duurdere behandelingen kan gaan onderhandelen. Mm -hmm. Uh, en we denken ook dat deze vrije prijs meer ruimte biedt voor innovaties... dan wat nu het geval nou, is. mevrouw Weenbeek, ah, ik, ik zit bij Rob Kok... en dan ineens maakt hij een machientje... waarin mm. helemaal porselein wordt gemaakt. Dus uh, uh, is het niet... Oh, ik, wacht even, ik begin het te snappen. Rob Kok, is het misschien zo... Kijk, jij bent een goede tandarts. Daarom zit je ook zo arrogant en alles en mensen komen. <lacht> maar je hebt ook een heleboel troep ertussen. Het kaf en de koren. Dit is voor zeg maar de troep-tandartsen... Is dit een prikkel om beter hun best te gaan doen? Nou, ik denk sowieso niet dat er heel veel troeptandartsen zijn in Nederland. De Nederlandse tandartsen zijn wereldwijd goed aangeschreven. Ja. We hebben allemaal de eet of de belofte afgelegd. En de, ook dat is een puntje stemmingmakerij. Ik denk dat de gemiddelde tantenkunde in Nederland gewoon erg hoogstaand is. En ook nog voor een goede prijs. In Zwitserland, Amerika, is tandheelkunde vele, vele malen duurder. Dus ik denk dat wij het heel erg goed doen met z'n allen. Mevrouw Weenbeek, Johans uh, Niels Bosman zegt tegen mij... er valt niet zoveel te kiezen, want er is een structureel tekort aan tandartsen. En mensen gaan niet echt naar andere delen van het land voor een tandarts. Dus ze kunnen zo lekker de prijzen opdrijven. Nou, we hebben geen uh, enkele reden om aan te nemen dat er een structureel tekort is aan tandartsen. Uh, dat is wel iets wat wij hier in het komende jaar wel gaan volgen. Van blijft de toegankelijkheid goed? Hè? Want dat is natuurlijk wel een belangrijke voorwaarde. Dat er inderdaad genoeg te kiezen moet zijn om ook te kunnen vergelijken... en om te zorgen dat de concurrentie gaat werken. Oké, okay, mevrouw Wijnbeek, uh, nou, nog één dingetje. Want uh, uh, luisteraars, voor alle duidelijkheid, er wordt heel veel gebeld. 0801121. En u denkt, waarom is die inleiding zo lang? Maar ik probeer te begrijpen. En dan gaan we zo naar de muziek en dan komt de rest wel. Maar nog, nog één keer, mevrouw Wijnbeek. Het experiment is, je laat de tarieven vrij... Maar jullie ja. hebben een lees gepubliceerd op 8 september... waarin ja. jullie hebben gezegd, dit zijn de handelingen... De ja. die een tandarts verricht. Waar kunnen we die lees vinden? Die lijst uh, staat sowieso nu al uh, in concept op onze site. Komende week uh, komt daar een definitieve lijst bij... waarin ook een vrije prestatie is opgenomen. Dat betekent dus dat een uh, tandarts en een zorgverzekeraar... Uh, zelf kunnen afspreken of zij ook innovatieve nieuwe zorgdiensten willen afspreken... En wat is uw website, mevrouw Weenbeek? Hoe Oké, okay. en Rob, jij vindt die lees belachelijk, want je had me iets verteld... het woord plak geldt bij de tandarts als het scheldwoord, tandplak, hè? Ja. En wat hebben ze nu gedaan? Nou ja, een, een, een begrip als Edsbrug gaat dan vanaf 1 januari de plakbrug heten. Ik vind dat een slechte woordkeus, maar kijk, kritiek is altijd makkelijk. Uh, de bedoeling was dat het voor de leek makkelijk zou worden... Ja. Dat begrijp ik. Dus je moet in lekentaal, in consumententaal gaan praten. Dus maar dat leg je de... mij toch al uit? Precies, ik leg het even goed al uit. Maar laten we zeggen, een prothese gaat dan een gebit heten. Maar nog steeds staat er in de nieuwe tarievenlijst, of in de nieuwe verrichtingenlijst, voert je het ook allemaal noemen weer behandelingen, kun je het ook noemen, wordt ook het woord mesostructuur genoemd. Wat is dat? Ik denk dat de gemiddelde Nederlander weet niet, niet weet wat een mesostructuur is. Mevrouw Wijnbeek, weet u wat een mesostructuur is? Nou, het gaat erom dat die, die, die uh, behandelingen die nu zijn beschreven, die zijn samen met de tandartsen opgesteld en uh, we proberen dat zo, uh, zo simpel mogelijk. Uh, maar weet u wat de meestal zo... structuur is? Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Oké, okay, Rob, dus wat is de dat de meest zo'n structuur? Het is een structuur van implantaten. Dus de tanner zal dan moeten uitleggen wat hij precies gaat precies, doen. Precies, maar. Een overkapping is het, maar. Ja. Oké. Okay. Mevrouw Wijndik, hartstikke bedankt dat u aan de telefoon kwam, luisteraars. Iedereen komt zo aan het woord die heeft gebeld. Maar we gaan eerst even genieten van een muziekje om even tot adem te komen. Prima. Ja. Uh, Rob luister, als je mag bellen 0800 -1 -1 -1, mail naar primtimeapenstaartntf.nl en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio in. Rob Kokje, wilde nog wat zeggen? Nou, het grote punt is dat je nooit appels met peren moet gaan vergelijken. Ja. En um, ik denk dat uh, er op een gegeven moment in Nederland tot nu toe een goede differentiatie was. Maak je een vulling, maak je een vulling met verdoving of zonder verdoving, maak je een witte ja. vulling, maak je een zwarte vulling. Dat is ook duidelijkheid. Nu wordt er gewoon gezegd, er is een vulling, punt. Ja, Dat maakt het lastiger, niet voor, de, niet voor de consument. Maar je gaat dus nu iedereen een offerte moeten geven voor boven de 150 euro. Hoe ga je dat doen? Ja, dat, uh, dat is een goede vraag. Als we heel veel bomen gaan willen kappen, moeten we heel veel printjes gaan maken. Heel veel papier gaan afdrukken. Maar als ik, ik, nog... ik denk dat ik het ga toemailen. Maar als ik, ik nog kom naar en ik zeg Rob, ik heb echt geen behoefte aan een affaire, doe maar aan een offerte. Ik denk, ben je dan verplicht om het toch een offerte te geven? Ja, blijkbaar wel. Maar dus ik, ook als ik als patiënt het niet wil. Ja, maar je, je bent wel verplicht om iets aan te tonen dat je iets gedaan hebt. Dus op het moment dat ik een mondel... want ik heb, ik praat over een vertrouwensrelatie. Ja. Jij vertrouwt mij. Ik probeer nou, jou. Ik, ik heb niet echt keuze. Ik, ik, ja. ik probeer jou goed te behandelen. Als wij een mondelingen overeenkomst hebben, is dat een overeenkomst. Ja. Alleen ik moet aantonen dat ik iets heb gedaan, iets heb geoffreerd. Dus ik moet een printje maken of een mailtje sturen. Het moet in mijn dossier staan dat ik de prijs met jou besproken heb. Serieus? En, en dat moet boven de 150 euro gewoon zwart op wit ge, ja, gedaan worden. Dat is een van de, van de voorwaarden waarop dit experiment, want het is nog steeds een experiment, gebaseerd is. Goedemorgen mevrouw Boom. Goedemorgen meneer Prem. Hoe gaat het met u? Uh, ik hoorde uw uitzending over de tandarts. Van de week zag ik uh, het verschil uh, in vullingen bijvoorbeeld van 26 tot 82 euro. Ik vraag bij mijn tandarts een prijsopgave en ik ben het daar niet mee eens. En wat doe ik dan? Want uh, er is een tekort aan tandartsen en word ik zomaar bij een andere tandarts geaccepteerd? Rob? Ik denk dat er nog wel tandartsen zijn die patiënten aannemen, absoluut. Nou, hier bij mij in de regio, dus West-Brabant, is het een enorm tekort. Ja, want dat vind ik inderdaad, Rob. Wat ben ik zo blij met u als beller. Want Rob, er is een verschil tussen de tandartsen in de Randstad... en in West-Brabant, Friesland, Drenthe. Daar heb je te weinig tandartsen. Oost-Groningen zijn ja. ze ook niet ik. Ja. Dus. ja, dat is heel vreemd. Blijkbaar willen veel tandartsen in Amsterdam zitten. In de waarom Roegstad? ben jij in de TT Amsterdam gekomen 26 jaar geleden? A, ah, omdat ik Amsterdammer ben. Ja. Ik heb ook trouwens twee jaar in Duitsland gewerkt. Maar toen ja. dacht ik, ik ga lekker terug naar Amsterdam. Ja. En uh, ja, ik, ik zoek dan de plek waar, ik, waar reuring is, waar activiteit is... waar de universiteiten zijn, waar de, waar de moderne tandheelkunde mogelijk is. Ja, Je zou geen praktijk ja. in west brabant willen? Nou, de, ik, ben, ja, ik ben niet van de bossenbollen, dus ik, ik, ik, uh, ik weet het niet. Nou, west Brabant heeft geen bossenbollen. <laughs> Ja, dat mevrouw is, Boom, even een ee, ee <laughs> vraagje, maar merkt u dus, u hebt daar, zou u reden naar Amsterdam uh, uh, voor een tandarts? Uh, nee, dat is nogal uh, een behoorlijke investering, zowel qua tijd als uh, qua financiën, denk ik, hè? Ja, ja, ja. Nee, en mijn verzekering ik, zal dat niet vergoeden. Oh, dat vind ik nog een goeie. Heel goed dat u dat zegt. Blijft u aan de leen, mevrouw Boom, want directeur ik... Wilma Wind van de Nederlandse Patiënten-Consumenten-Federatie, Goedemorgen. Mevrouw Nint, ik heb het volgende bedacht mevrouw Wint. Ik, ik wil iedereen oproepen om geen tandartsverzekering meer af te sluiten voor volgend jaar. Nou ja, dat, uh, dat zou je kunnen overwegen. Wat ik tegen mensen zou zeggen uh, is van je kunt pas goed kiezen voor een aanvullende verzekering... Uh, als je weet wat je gaat uh, uh, betalen. Mm -hmm. En daarom zijn wij ook uh, uh, nou, best wel geïrriteerd over dat die prijzen er alsmaar uh, nog niet zijn... He, want dan kan de NMT wel heel formeel zeggen, het hoeft pas per 1 januari. En dan hebben ze gelijk hoor, dat geef ik ze ook. Maar als je een beetje klantvriendelijk wilt zijn, dan weet je dat mensen nu moeten kiezen voor een verzekering. En dan moeten mensen wel weten, van, god, wat gaat mij dat dan kosten bij die tandarts? En is het dan de moeite waard om... Rob, dit vind ik een goed punt van mevrouw Wint. Mevrouw Wint, hij begint een beetje te blozen. Kom op, Rob, dit is een goed punt. Want ik moet naar mijn zorgverzekeraar. Waarom eh, begin even uit te leggen, als ik die prijzen van je niet heb, kan ik nog geen goede keuze voor een zorgverzekeraar maken. Nou, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen als consument. Uh, ik moet ook mijn prijzen nog vast gaan stellen, mijn tarieven. Dus dat is gewoon uh, dat ik, komt voort uit het feit dat je dit gewoon op de laatste moment moet doen. Nee, dat is onzin. Nou, dat is geen onzin. Ik krijg pas op 23 december mijn update van mijn softwarebedrijf om die tarieven te implementeren in mijn computer. Dus uh, Iedereen is met man en macht aan het werken. Daarom noemde ik het aan het begin van de uitzending al een millenniumprobleempje. Wij moeten gewoon uh, ook ons best doen om dat op tijd af te krijgen. En dat gaat zeker lukken. Alleen dat is niet dat je dat al in juli 2011 bekend heeft. En nogmaals, tandartsen zijn gewend geweest. Elk jaar, aan het eind van het jaar, kregen wij een update van de tarieven. Ja, en Mevrouw Wint, ik zal u even... Mevrouw Boon, bent u er nog? Ja. Oké, okay, ja? weet u dat die tandartsverzekeringen bij die zorgverzekeraars eigenlijk een belachelijkheid is? Want let op, je betaalt ongeveer 200 euro premie per jaar. En ja. dan ben je verzekerd tot een bedrag van 250 euro. Dus dan kan je liever niets betalen. En als je moet gaan, zelf naar die tandarts gaan. Ja, ik dus, dus dan is het toch slimmer, mevrouw Boom, om nu helemaal niet te verzekeren? Nou, die, nee, die oproep ik ja? niet per definitie, hoor. Maar ik heb uh, nog geen uh, antwoord dus op mijn vraag gekregen. Van als er te weinig tandartsen zijn en ik ben het niet eens met mijn tandarts. waar blijf ik dan? Ja, dan bent u in de pineut. Maar <laughs> weet u wat grappig is? Niet alleen u bent in de pineut. Want luisteraars, we hebben even een nieuwsflits. Jan van den Putten staat klaar, want er is ook nog iemand anders in de pineut. Jan, kom er maar in. Het gaat om Jacques Chirac, de Franse oud-president. Een rechtbank in Parijs heeft bepaald dat Chirac schuldig is aan omkoping. Chirac staat terecht omdat hij in de tijd dat hij nog burgemeester van Parijs was... mensen zou hebben ingehuurd voor niet-bestaande functies. Dat zou hij hebben gedaan met belastinggeld. Chirac kon jarenlang niet worden vervolgd voor de fraudezaak... omdat de Franse president onschendbaar is. Franse president Chirac was president van 1995 tot 2007. En Chirac is nu 78. Hij woont het proces om gezondheidsredenen niet wij. Hij had eerder gezegd dat hij onschuldig is. En welke straf uh, Girac nu krijgt voor die omkoping, dat is nog niet bekend. Wellicht horen we dat later vandaag. Dankjewel, Jan van de Putten. Um, we gaan verder, luisteraars. We hebben weinig tijd. Ik ga heel snel een tweet iets met je doen, uh, Rob. Primtime, uh, tandartstarieven werken pas als er meer aanbod dan vraag is. En overstappen als het gaat om gevoelszaken, dan wordt het al moeilijk. Dit verhaal hebben we ook gehoord toen het goedkoper zou worden van de zorgverzekeringen, zegt Betty van Alkema. Het werd alleen maar duurder. Er zijn wel degelijk te weinig tandartsen, dus prijsconcurrentie is erg moeilijk. Er zal dus misbruik worden gemaakt. En als mijn bor, als mijn bek wegrot, wil ik snel geholpen worden door mijn vertrouwde, Tantarts en niet een half jaar op zoek naar een tandarts die 20 kilometer verder weg is en 10% goedkoper. En uh, een hele goede vaart. Hoe kan ik als klant dan van tevoren de kwaliteit van een tandarts vergelijken? Ja, dat is precies waar het om gaat. Appels en peren. Het is niet te vergelijken, denk ik, voor de consument. Het is heel moeilijk. Dus je moet de mond om mond reclame afgaan. D dus mevrouw Win, directeur van de Nederlandse Patiëntenconsumentenfederatie. Er zal geen klap veranderen. Nou, dat, uh, dat weet ik niet. Kijk... De tandarts hebben een enorme lobby gevoerd voor die vrije prijzen. En uh, daar zijn ze tijden mee bezig geweest. Dus dan denk ik van nou om nu uh, op de derde kerstdag nog een keer met die prijzen te komen, dan moet je niet als stemmingmakerij af uh, doen, dat moeten ze zichzelf aantrekken. Juist uh, het zichtbaar maken van kwaliteit, daar moet je niet van zeggen, nou daar hebben leken geen verstand van. Dat is natuurlijk onzin. Je kunt heel goed duidelijk maken als mensen een behandeling uh, hebben gehad, wat hebben ze daar dan aan gehad? Dus je kunt het, uh, de tevredenheid van je klanten uh, ja. weten. Je kunt heel goed uitleggen uh, dat gipshappen goedkoper is dan een foto maken. Kijk, en als ik weet... Maar wat, wat is goedkoper? Gipshappen, wat? Weet je wel? Ja, Gip, ja. Nee, maar Rob, maakt, Rob, je maakt altijd voor één ding. Josien zegt, je gebruikt zeer veel de naam van Rob, kok, leuke reclame. Wat voor tegenprestatie kreeg hij van hem, reentje? Nee, Josine en ik heb hem opzettelijk ook uitgenodigd nadat hij mijn laatste kies gevuld had ik kan zeggen, en daar doe ik niet aan. Ik ben geen patje peer die op goedkope manier wil scoren. Maar uh, jij maakt altijd foto's en laatst weer een foto laten zien. Van hoe mijn tandgebit eruit zag en hoe het niet eruit, nu eruit zit. Je maakt foto's. Dat vind ik prettig. Het is driedimensionaal waarom geen gipsafdruk. Nou, precies wat die mevrouw zegt. Er zijn kwaliteitsverschillen. Je kunt digitaal werken, je kunt op de, laat ik zeggen, de wat conservatievere manier werken. Dus er zijn absoluut verschillen in kwaliteit en behandelmethodes. Maar probeer dat maar als patiënt of consument, cliënt om dat van tevoren uit te zoeken. Nou, maar dan kun je dus inderdaad op een website kun je dat gaan aangeven. Wij werken volgens die of die methode. Wat ook een addertje onder het gras is, want het is nog niet genoemd hier. Ja. Klein beetje wel misschien, maar ook al vermeld je je tarievenlijst. Het zijn pure tarieven. Ik ga nog onderhandelen met je. Nee, maar er zijn nog allerlei toeslagen. Er kunnen aanvullende toeslagen komen, met name vanwege die... Uh, nieuwere technieken. Dus ja. wat zegt een tarievenlijst helemaal? Ik, ik, ik weet het ook ik, niet. Ik denk dat het nog steeds niet alles zegt. Er komen nog materiaal-techniekkosten bij. Ik denk op de duurdere behandelingen. Dat je gewoon die begroting moet vragen, die offerte moet vragen. En dan pas weet je waar je aan toe bent. Oké, okay, uh, do, doe jij je factuur ook via FAMED? Ik heb een uh, ander factoring bedrijf. Welke, welke is dat? NMT Fanks. Oké, okay, NMT Fanks. als Famed is een van de grootste factureerbedrijven voor, voor, voor, voor medische zorg. Henk de Jong belt in de directeur. Dag, meneer de Jong, zeg het maar. Goedemorgen. Nou, de tarievenlijsten die wij gezien hebben van tandartsen. die maken het op zich wel uh, aantrekkelijk voor de patiënt. Want je ziet toch wel dat de duurdere tarieven wat goedkoper worden. en de goedkopere behandelingen meestal net iets meer gaan kosten. Ja. Aan de andere kant heb ik ook van tandarts inmiddels gezien dat die soms zelfs gratis behandelingen aanbieden. Bijvoorbeeld het tweede kind wordt gratis behandeld. En soms, ik heb zelfs van iemand al gezien dat die, als je geen verzekering hebt, al een gratis controle krijgt. Oké, okay, dus u vindt het wel goed dat dit gebeurt? Ja, ik denk dat het ontzettend goed is, ook om een andere reden. Want je, er worden natuurlijk wel veel meer eisen aan de tandarts gesteld door de inspectie. Ja. Er moet natuurlijk ontzettend veel geïnvesteerd worden in hygiëne, schoonheid, nieuwe apparatuur. Maar ik snap en, kijk, één ding eigenlijk... niet, meneer de Jong. En dat snap ik ook. Oh, Rob, als ik jouw tandartspraktijk zou binnenkomen en het zou goor zijn. dan zou ik zeggen: Rob, het is een gore troep, ik ga weg. Dat lijkt mij wel, ja. Ja, meneer de Jong, tse, pa wij patiënten zijn toch niet zulke domboes dat we in een gore troep gaan zitten met een onbekwame tandarts? Nee, dat is ook zo. Ik denk dat die patiënt ook helemaal niet zo uh, onnozelig... of kwetsbaar is. Kijk, als het hem niet bevalt. Dan kan hij gewoon overstappen naar een andere tandarts. Ja. Natuurlijk heb je in bepaalde gebieden wel schaarste. Maar die had je ook al toen er geen vrije tarieven waren. Okay. Meneer de Jong, ik vind het zo leuk dat u hebt gebeld. Directeur van met Rob Kok, Lu En luisteraars allemaal bedankt. Want we zijn door de tijd heen. Morgen presenteert de commissie deed haar rapport. We leveren graag onze centheid in, zodat Radio 1 daar verslag van kan doen. En we zijn er maandag weer. En hopelijk luistert u dat. Want zonder u, de luisteraars, zijn we niets. Tombin, Janou Kaha. Uh, luisteraars, vergeet u niet om naar de website te gaan en de overheidspatje van 2011 te noemen. De politieke bestuurder die ons belastinggeld niet waar is. Na, wa, niet, niet waard is hè? Namens Rien Aert, Jeroen Schaaphok, Fatima Basha, Hans Twint, Momo Sarou, Martin Hulsaf en Barbara van der Klint. Iedereen bedankt. Zometeen Jan van der Putten, daarna Felix Murders met een gids.fm. Tot maandag en let op uw gebit. Namaste, dag. I'll see tumko next Dek hoe muziek zijn schaduwen trekken. Sierf piaar, hou me. Kalfs en legalo, kijk haar.